Volgens de advocaat van twee van de verdachten is er geen sprake van een serieus plan, maar ging het om sarcasme en foute humor. Taiwan meldt een record aantal schendingen van het luchtruim door China. Gisteren vlogen 38 Chinese militaire vliegtuigen over Taiwan. Niet eerder waren het er zoveel op één dag, zeggen de Taiwanese autoriteiten. Er vlogen onder meer straaljagers en bommenwerpers over. Taiwan liet als waarschuwing aan China gevechtsvliegtuigen opstijgen. De relatie tussen Taiwan en China is zeer gespannen.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 De Europese-Japanse ruimtesonde BepiColombo is voor het eerst langs Mercurius gevlogen. Het ruimtevaartuig passeerde de planeet vannacht op zo'n 200 kilometer afstand. Ruimtevaartorganisatie ESA verwacht in de loop van de ochtend de eerste foto's. De ruimtesonde werd in 2018 gelanceerd om nieuwe informatie over Mercurius te verzamelen. Het weer eerst droog, met af en toe wat zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe, later vanuit het zuidwesten gevolgd door regen... en vooral aan zee staat er een stevige wind wordt 15 tot 17 graden. Komende nacht even wat minder regen... maar morgenochtend vanuit het zuiden weer regen... waarbij op sommige plaatsen zo'n 50 mm kan vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Yes, van het tweede geheel in het radioprogramma. Toebak leeft, Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Ja, een nieuwe A maand aankomt. is begonnen. En het is oktober en straks even kijken wat gebeurt er door de jaren heen op 2 oktober. <tomt> Dat is een big, life. when you know it's that's just life. Zo oh. so is het nou eenmaal. Het is well niet I anders. Wat een mooie theorie weer. Goed, het is het tweede gedeelte van het radioprogramma. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 2 oktober 1951. Een uh, maan van tevoren waren ze allemaal bezig. Bij het Utrechtse dorpje ik aan de Lek... Worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisie -zendmast. Jawel. De zender, die een actieradius zal krijgen van 65 kilometer... zal van hieruit het dichtbevolkte gedeelte van ons land bestrijken... waarin de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... Precies, vier grote steden konden televisie kijken. Dat ging in vanaf 2 oktober op 1951. Vier omroep, omroepen had je toen. Afro, Vara, KRO en NCV. Een paar maandjes later kwam ook de VPRO bij. In het begin hadden ze al die omroepen per week. Drie uur uitzendtijd. Hè? Drie uur per week hadden ze maar. Oh. Dus het was gewoon een paar uur per dag was de televisie. En uh, dan in 1956 krijgen ze een 10 uur. En 58 1958 12 uur. Dat loopt dan op. 1960 18 uur. En op een gegeven moment werd het dan dagelijks van 8 uur... S'avonds tot half elf, s'avonds en woensdagmiddag. Dat weet ik ook nog wel. Woensdagmiddag had je ook televisie voor de kinderen, omdat ze dan vrij waren. En de eerste opening van die uh, televisieshow. Uh, op 2 oktober 1951, werd gedaan door theoloogprofessor uh, Kors. En Kors had echt meteen een kritische noot bij het feit. of we straks niet helemaal overgeleverd waren aan de techniek. En dat, we, dat het toch wel een beetje verloedering was en dat we scherp moeten toezien dat het niet helemaal afgeleid door die televisie. En dat ze tot niks meer komen. En verder was er één eerste spelprogramma te zien. Het was De Toverspiegel. Dat was met Hattie Blok ook nog. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, ja, dus, ja, ja. ja er is momenteel veel te doen over de televisie. Want het bestaat 70 jaar. Ja, het is precies 70 jaar, 1951. Ja, ik heb gisteren ook al Zo. heel veel uh, dingetjes gezien. Maar ook dat ze muziek lieten zien van de laatste 70 jaar. Dus dat had ik, terwijl ik me uh, zat voor te bereiden voor dit. Ja. En dan zie je inderdaad uh, Raider Love dan, uh, en, uh, en ook andere... En wat zag ik dan nou ook? Oh ja, uh, de hostage met uh, die ene mooie dame uit Amerika. Ja, die, uh, Donna Summer. Maar ja. dat was dan opgenomen tijdens... Uh, uh, je zag dan uh, uh, die ene man, uh, Fred Haché, en die andere op de achtergrond. Ja, daar achtergrond. is, is hij <laughs> eigenlijk ontdekt. In Nederland is ontdekt door Fred Haché en uh, Chef van Oekel, die Ja. Had, en toen moesten ze ook gewoon zoenen met Chef van Oekkel. Dat deed ze ook gewoon. <laughs> Dat was een aparte situatie gewoon. Echt was, was twee aparte was was werelden ontmoeten dorp, elkaar. Was dat is in Nederland? Vol, ja, in Nederland volgens mij. De harsjes is uh, in ja, Nederland okay. een beetje ontdekt. Goed, wat ja, gebeurde er nog meer? een mooie dame. Ja, zeker. Um, ja, wat ik uh, zelf nog had in 1944, dat vond ik wel heel bijzonder. In Putten. De Duitse verzetter, voert een razzia uit in het dorp. En voert 659 mannen en jongens weg. En uh, er was dus één grote razzia. En dat was eigenlijk omdat uh, de, de, de, de versetsdienst... Je hadden dus uh, een, een aanval gedaan op, uh, in de Hinderlaag. Met, uh, dat waren officieren van de Weermacht die erin zaten. En bij het vuurgevecht kwamen een natieofficier en een van de verzetsmensen om het leven. En toen was het een vergeldingsactie. Oh ja. En dat, als je dat ook ziet, ik ben daar eens dus ooit geweest uh, met, met een vriendin van mij om uh, daar een bloemetje bij de moeder neer te leggen. Maar dan zie je heel veel grafdingen. Maar ook dat er heel veel in 1955 zijn overleden. Oh. En het lijkt dan wel van dat je denkt, van, hoe zit dat nou? Van nou, mijn kinderen die moeten leven met uh, dat hun vader er niet meer is of zo. Oké, okay, dan ben je, je niet gekomen. Uh, nou nee, ik heb nee. er niet in gegraven. Nee, dat doe. je maar kan misschien Maar het viel me wel op uh, dat, uh, dat uh, ze allemaal wel heel jong waren. Okay. Dus ik denk dat er toch wel veel uh, psychisch leed uh, hierdoor is ontstaan. En ze gaan het vanavond ook weer uh, herdenken. Het is ieder, uh, ieder jaar of, of, of 2 oktober wordt er een stille herdenking georganiseerd en honderden mensen die komen er altijd, uh, die zijn erbij. Ja, ja. Dus, nou. Dat is ja. ook wel goed, om dat stil te blijven staan. Want ja, de, de generatie sterft langzaam uit. En daar is afgelopen week natuurlijk hopen of te doen in het nieuws ook van... hoe gaan we herdenken in de toekomst? Ja, moeten we straks met de vijand zelf gaan dorp, herdenken? Eén één dorp en alle mannen en jongens die worden gewoon ja, opgepakt. Dat het, is, uh, slaat wel een hele grote wond hoor. Dat is echt wel, ja. Dan ja. maak je wel indruk natuurlijk. Nou ja. goed, we zitten nog steeds een beetje bij de televisie. 1989, de eerste aflevering van de Telekids wordt uitge, uitge, uitgezonden. En dat is natuurlijk nog met ja, Irene, Irene Moors. Hallo allemaal en welkom bij Telekids. Spannend hè? Zo het was elke tijd, dag van en... half zeven net het na het nieuws gaat in dit op uh, RTL, RTL nou, 4. Gaat en ze deden het eerst een tijdje alleen deze Irene Moorse, Moor, Later kwam Carlo Boschart erbij. In 1993 ik kreeg hij natuurlijk ook heel iets anders. Ik heb er nog een stukje van zitten kijken. <laughs> het is gewoon improvisatietoneel nee. hè? Wat is er? Wat is er? je, wat is er aan de hand? Wat erg. Nou goed, het gaat natuurlijk over de pittige tijden en uiteindelijk zijn in 1999, precies tien jaar zijn ze dan bezig en dan geven ze aan dat ze stoppen. En uh, uiteindelijk komt er later nog uit dat ze eigenlijk het populairste kinderprogramma waren sinds ooit, in de twintig jaar. En uiteindelijk zijn ze in 2009 weer van start gegaan, maar toen op RTL Acht is daar nog steeds Telekids En dat is natuurlijk een programma waar allemaal tekenfilms voorbij komen. En er is door er gepraat. Oh ja. Ja. ja. Vandaag is er ook een groot feest uh, in Leiden. Vandaag en op 4 oktober mogen ze open en buiten bier tappen. Want uh, eigenlijk is morgen dan Leiden ze dus Ze gaan dan allemaal natuurlijk uh, huts wat eten en... Uh, Haringen, witte brood en zo. Ja, ja, ja, ja. Het ja. mag ja, dat weer. Het breekt we los drie dagen nog feest. En, en uh, 2020, hoe was het ook weer? Toch was het best schrikken voor veel mensen toen gisteren ineens deze helikopter verscheen. En Donald Trump Wittenhuis had corona. Woont, en de president even later naar buiten kwam. Reed dat is gewoon alweer een jaar geleden dat Donald Trump uh, corona kreeg. En uiteindelijk ook zijn vrouw had besmet. En ook nog andere mensen. Zijn adviseurs geloof ik. Een aantal adviseurs. Uiteindelijk uh, nam je het, het, het, het middel natuurlijk. Uh, Hydrogosogine. Moet je het zo spreken volgens mij. En uh, dat schijnt ook redelijk te werken. Het heeft alleen bij sommige patiënten nog wel bijwerkingen Zoals hartritme, stoornissen kan het zijn. Maar het kan het hele boel afremmen. In het begin uh, van de coronacrisis uh, hebben we een aantal artsen het toch toegediend en hebben toch wel mensen gered ermee. Maar goed, Donald Trump zwoorde erbij en heeft ook laten zien... dat hij daarna nou gewoon weer uit. Vandaan kwam natuurlijk uit de ziekten. Goed, dat was in 2020. Wat nog meer? Ja, ik vind het wel bijzonder. Het, is, het verdrag van Amsterdam is getekend. Maar uh, op 2 oktober 1997... dat was eigenlijk een eenvoudige besluitvorming binnen de Unie... Om, om meer met elkaar samen te werken. Dus eigenlijk een soort voor, voorloper... Van, van de Europese Unie. Ja, Ik, ik woonde toen in Amsterdam. En ik weet dat het gedeelte van Amsterdam... was afge, afgezet met hekken. Daar kon je niet komen. Dus uh -huh. ik ging heel vaak rondfietsen. En uiteindelijk het was het echt een worsteling om tot elkaar te komen. Uiteindelijk hadden ze wat regels op papier gezet. en Toen kwam er ook een persconferentie. En tijdens de persconferentie werd er ook gedemonstreerd. Ik geloof dat één vandaag of twee vandaag was het. Daar heet het nu anders? je was er bij aanwezig. En toen stonden er twee mensen tussen het publiek gewoon te demonstreren. Die waren van de milieuorganisaties van verschillende landen. Die waren er binnengekomen. Hoe waren ze er binnengekomen? Hoe kon dat nou? En toen was de president, wie was dat ook weer? Kok was dat geloof ik? Ja, minister president ja, van Kok, ja. Kok. Die, die was helemaal uit het veld geslagen. Hoe, hoe, hoe kan dit allemaal? En Nou ja goed, uiteindelijk um, is de persconferentie doorgegaan. En ja, de ene was er light enthousiast. Want de andere zei van nou ja, ze hebben flinkste te praten. Maar wat hebben ze nou eigenlijk bereikt? Ja. Het Schengen-verdrag. Ja goed. Ja, ja, ja. Goed, dat was het verdrag voor Amsterdam. Andere dingen wat ik wat me nog uh, wat ik interessant vond. De Amerikaanse president uh, Woodrow Wilson krijgt een beroerte. Dat is in 1919. Uh, hij kan dan na amper nog zijn, funct, of zijn uh, ambt uitzitten. Zijn, uh, functie, hij kan, functioneert gewoon niet als president. En het maf is, hij heeft dan al uh, een of andere Nobelprijs voor de vrede gekregen. Het maf is dat deze man gewoon voor rassenscheiding was... Hij was uh, niet zo democratisch. Maar telkens hij, is, hij is eigenlijk de slechtste president geweest van Amerika. Maar zijn vrouw, zijn tweede vrouw, Edith Bowling Galt... ...heeft de grootste deel van zijn werkzaamheden overgenomen. En zij wordt, deze Edith Bowling, wordt gezien als de eerste eigenlijk... Vrouwelijke president? Van Amerika. Eigenlijk. En zij is een afstammeling van de uh, Indianen van Pocahontas. Oh, grappig. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is, en later heeft de Princeton Universiteit, die vroeger de Winston... Universiteit heeft ook gezegd... we schrappen de naam Winston... omdat hij zo uh, uh, uh, di discriminerend was. Oh, oké. Okay. Uh, nou, goed, dat ging over... Uh, Woodrow Wilson... de slechtste Amerikaanse president ooit. Goed, straks de verjaardag. iets maar eens even een mopje muziek... dames en heren op die zender. Oh, all of my life. me up in while my All of my emotions... right. But I don't wanna go... There. All of my thoughts start to hit my head with such a violent force. All of my emotions ain't technically right, but I don't wanna go there. <laughs> your night okay. Ik het Als je nou aan jezelf iets zou willen veranderen, wat zou je dan veranderen? Nou, dan moet ik eens even goed over nadenken. Wat zou ik dan nou willen veranderen aan mezelf? Nou, ik heb wel zomaar fantasieën wat ik zou willen veranderen... maar dat vind ik niet aan tafel de gepaste plek om daarover te hebben. Nee, dat doe ik dan niet. Maar goed, kan je niet anders doen? Nee, ze weet het gewoon niet. Ik ben verder wel perfect. Maar goed. Aan de hand van deze plaat. Do you really want to know? Want to change on myself? Goed, ja. Deze plaat heet The Seagulls. Op your head is de CD. We zijn even bezig met Heli iets anders, dames en heren. Zeker. Wie is de Ja, hoera Hoera. Ik kreeg even het gevoel dat ik moest gaan staan. Ja, dat had te maken natuurlijk met koning. Ja, Paul van Hindenburg zou vandaag jarig zijn geweest. Hij was een. Hij was een echte noem je weer, militair in Duitsland. Hij leefde van 1847 tot 1934. Hij had de Eerste Wereldoorlog had hij niet meegemaakt. Daarvoor had hij eigenlijk al, was hij er eigenlijk al helemaal klaar mee. Hij had, had proberen onderscheidingen midden te slepen. Hij probeerde promotie te krijgen. Het lukte allemaal niet. En uiteindelijk is hij in 1911 is hij met pensioen gegaan. Maar toen kwam de Eerste Wereldoorlog, 1916. Toen kreeg hij een telefoontje. En toen is hij meteen weer heeft hij zich aangemeld en toen heeft hij toch echt wel wat veldslagen heeft hij, eh, gewonnen. En hij heeft ook de tangbeweging gemaakt door de vijand aan de achterkant aan te vallen. De tangbeweging. De tangbeweging. Okay. En uiteindelijk heeft hij wel zeg maar, het rode kruis of het uh, weet ik wat, uh, een of ander kruis heeft hij in de wacht geslepen. Deze uh, Paul van Hindenburg was echt een zeer autoritaire man. Had niks met literatuur of met, met kunst. Dat zie je wel. Een als heerlijke vader, het. denk ik. echt een ja, nou, heerlijke het. vader geweest. Maar was er nou ook niet zo'n... Uh zo'n grote uh, luchtballon die de Hindenburg heet. Ja, en die, die stort er neer. Heeft, is daar, ja, precies. Die, de Hindenburg. Dat, dat zegt genoeg, hè? Ja. ja Op 2 oktober 1538 er wordt Carolus Borromeus wordt geboren. En het was dus eigenlijk een Italiaanse heilige... en kardinaalbischop van Milaan. En ik heb zijn levensverhaal zitten lezen. Maar dat komt ook toevallig. Ik ben, in mijn vakantie ben ik in het kasteel, het Borromeus kasteel geweest... en aan het Lago Maggiore. En uh, er staat er ook een gigantisch beeld van, van deze man. Ja. Dat je denkt van... Het leek wel, ik dacht even, ben ik nou in China of zo? Want daar heb je van dat soort beelden oh, ja. in, Maar ja. die staat dus gewoon daar langs die kust. En ik zag ergens dan ook dat deze... Dat ze in 1640 al begonnen waren met dat beeld te maken. Maar dat moet ik nog even uitzoeken. Want ik kan me haast niet voorstellen... Dat het beeld dan gewoon al 400 jaar oud is, weet je wel? Dus, uh, Maar uh, ja, het was echt een man. En die is ook uiteindelijk heilig verklaard. Omdat hij zo goed was voor, uh, voor de mensen. Hij heeft dus ook echt... Uh, uh, bij de pestepidemie heeft hij echt ge, alle priesters verboden om, uh, om weg te gaan. Maar ze moesten allemaal helpen om de pestleiders bij te staan. En toen de epidemie voorbij was, hij heeft het dus niet gekregen. En uh, toen uh, hebben ze hem... Uh, ze wilde hem eigenlijk aanklagen... wegens overtreding van gemeentelijke voorschriften... maar de steun van het volk maakte hem onaantastbaar. Okay, dus dat mooi. is wel heel mooi, is dat. Dat is zeker mooi. Goed, verder is vandaag uh, is hij jarig Don McLean. En Don McLean, ja, die kennen we wel van dit. Sorry, sorry. Jazeker, hij wordt vandaag 76. Ja. Hij praat door natuurlijk uh, in 1971... met uh, deze plaat natuurlijk. Uh, American Pie. Hij vindt het zelf zeer vermakelijk dat er allerlei filosofen, mythologen zich buigen over deze tekst. Gaat het nou wel over het ongeluk van Buddy Holly... en de Big Chopper en Richie Valens? Of gaat het er nou niet over? En hij zingt over een of andere kroeg waar hij is. En dat is ook een kroeg die vlakbij zijn school zat vroeger. Van deze domme clean. Dus hij vindt het vermakelijk. Hij zegt er zelf niet zo heel veel over. Hij zegt van ja, ik laat voor wat het is. Leuk, zoek het maar even uit. Ja, zoek het lekker uit. Ja, zeker. ja helemaal groot gelijk. Ja. Vandaag is ook uh, echt een groot voorbeeld voor menig één uh, zijn geboortedag. En dat is Mahatma Gandhi. Hij is in 1869 geboren, op 2 oktober. Hij was een Indiaas uh, pacifist en politicus. En hij heeft toen ook toen de grote uh, loop naar de zee gedaan om zout te winnen. En zo. En uh, er is ook een prachtige film van. Ja, zeker. Die heeft toen volgens mij zeven Oscars gekregen of zo. Oké. Okay. En dat is ook een van de glansrollen van, uh, van die ene meneer die ook in Sintes uh, List speelt. Ja, ja, ja. Uh, ik zie, zie hem zo voor ik me. Ik zie hem ook zo voor me, ja. Jazeker. Hij wordt vandaag 70. Nou, dat is me toch wel een aardige leeftijd. Uh, hij speelde vroeger in deze plaat, in deze band. Wat? is dit dan, joh? Ik wil echt niks. Wie is dit dan? Oh wacht, ja, jawel. ja, hij komt me bekend voor. Wie is het ook weer? Natuurlijk Gordon Matthew Sumner. En dan heb ik het over Sting natuurlijk van The Police. Ja, ja precies, The Police. The Dit waren de beginhits. A Message in a Battle. Hij heeft in allerlei bandjes gezeten. Hij is zelfs ook nog leraar geweest. En hij zag ooit waar het zaadje is geplant. Is in 1966 gekregen van een vriend. Kreeg hij een zelfgemaakte bas. Gitaar, want hij speelt eigenlijk bars natuurlijk. En toen uiteindelijk ging hij naar de optreden van een of andere... Jimi Hendrix. Die speelde toen in zijn Wie geboorte. Wat is dat dan? we gekke ah, ja, vond een gek op een gitaar. En toen, uiteindelijk toen werd hij zo gepakt door, dat hij uiteindelijk uh, zeg maar, uh, die kant op ging. Na nou, leraaropleiding ging hij in allerlei schoolbandjes spelen. Hij speelde in de band uh, Earthrise, uh, Phoenix Jasmine. Dat was dus dit, wat ik net liet horen. En toen uiteindelijk in 1976 kwam hij Andy Sumners tegen... en Stuart Copland. En toen was de police geboren. Ja, zeker. Ik ook een enorme hit van dat was ook Roxanne, hè. Die ken ik helemaal niet. Nooit gewoon goed. Wie vandaag ook jarig is, is uh, Mike Rutherford. Oh ja. Hij is van 1950 en hij uh, zat in Genesis. Oh ja. In de van. Oh mijn god. Oh, die heb je niet. Heb je die niet bij NLV gelezen? Nee, the Cap. Ja, en oh, okay. The Lamb Lays Down on Broadway. Dat waren goede stukken. Ja. Zijn ze niet momenteel aan het toeren met Phil Collins... die dan de stokken aan zijn hand oh, dat laat stepen? Uh, ja, <laughs> en dat En die, uh, <laughs> dat die, die hoort op. alleen niks. En dan uh, moeten ze zeggen, ja, nu beginnen, weet je. Ja. Die zit naast de maat. Oh wacht, wij passen onze muziek wel aan aan jouw ja, drum. Ja, dat is Nou ja, goed, is het echt voor het geld? Zal zou best wel kunnen. Goed, Philip uh, uh, Oki wordt hier vandaag jarig. Philip Oki is van, ja, wie kent hem natuurlijk van dit. Oh, dit was echt, echt zo zoet ook gewoon. Hij speelde vroeger in de Human League. Je kent ook van uh, Don't You Want Me Baby. Ik vond oh, ja. zelf dit een leukere plaat. Dat oh, ging over de Libanon. Lekker beginnetje. Ja, over de Libanon-wereld. Over de Libanon-oorlog die het toen was. En hij was toen... Philip Oki was uh, uiteindelijk ook uh, uh, gepakt door de synthesizer die in de jaren zeventig opkwam. En uh, schafte er dan een eentje aan. En toen gingen ze hele vage muziek maken. Dit is onder de freaks echt de, be de betere Human League plaat. Being Boiled. Er zit ook een heel vage clip bij. Maar goed, hij speelt onder andere ook natuurlijk met Roger, Roger Moro. Ja, jaar de 70 zit, hè? Goed, hij wordt vandaag dus 66. Philly, uh, Philip Oki. Ja, ik heb hier ook een uh, Piet Visser, Piet Ferris. En uh, ik heb hier staan 1961, maar dat klopt helemaal niet. Maar die, die, die man die heeft dus wel uh, Johnny Jordaan groot gemaakt. En hij heeft Geef mij maar Amsterdam geschreven. Geef mij maar uh, ja, Am Amsterdam. En hij is dus uh, echt een grote. Uh, hoe noemen we dat? Uh, hoe zeg je dat, een grote provider geweest... om te zorgen dat ze bij hem al die muziek op konden nemen. Aha. Ik snap nou niet dat ik nou die datum, die, die, die, die, ja, dat jij niet kan vinden. Goed, vandaag uh, wordt die, zou hij 48 zijn geworden. Maar helaas, in 2006 werd hij al doodgeschoten. Ik heb het over Proof Rapper. Ik heb het over Sean Holden. Hij, uh, hij uh, trad vaak op met Eminem. Hij zat ook in D12. Dat is een uh, rap uh, scene, een rapgroep. Uh, uiteindelijk uh, ook met Method Man 50 Cents en 50 Cent. En OD Trace zat hij uh, in de bandjes. En uh, uiteindelijk in 2008 was je weer bij de CCC uh, Club aan het optreden. Liep naar, oh, hij liep, liep niet eens buiten. Hij werd in zijn hoofd in de club neergeschoten. Dat is altijd tussen die rappers. Dat is, het is, speelt altijd iets dat je denkt van goed. Maar Proof ken je van deze plaat onder andere. Echt duizenden teksten. Hij heeft ook wel teksten gemaakt over onder andere de leadsanger van Grateful Dead. Jerry Garcia. Maar ook Kurt Cobain heeft die muziek overgemaakt. Deze Proof. En, uh, nou, dat, dat, dat was een groot talent, maar helaas niet voor lang. Ik wil nog heel even aanvullen die P. Ferris. Dat is dus gewoon een absurde van Piet Visser. Als je Visser dus andersom doet. Maar hij is van 1916. Maar het mooie is gewoon, hij heeft heel veel mensen de kans gegeven... om uh, dingen op te nemen. En hij heeft dus ook de uh, Beach Boys... heeft hij in zijn studio in Baanbrugge opgenomen. En daardoor zijn de Beach Boys... Bo is uh, echt uh, ook in Nederland uh, groot geworden. En zijn naam werd als eerste genoemd als Uncle Pie. Oké. Okay. <laughs> Uncle Pie. Okay. Dus uh, hij heeft ook een gouden harp ontvangen in 1986. En hij is zeer bekend in Amsterdam. Leuk. Leuk toch? Goed. Leuke ja. weetjes hier bij Toebalk blijft. Zover heeft de verjaardag gedaan. Maar er genoeg. Zeker. Even terug naar de Beatles. Oh nee, de Spain. Elke. No pain. Om pleeg te zijn. Of dit nou een Nederlandse band is? Ik had zelfs niet dat het een Nederlandse band was. Elke. En dat heet uh, No Pain. En het uh, cd heet No Pain for Us Here. We are okay. Yes, thank you. For your uh, information. Goed, het is uh, alweer de tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken altijd even kijken wat speelt er allemaal hier in Zandvoort. De Zandvoortse berichten. En een van die dingen speelt is onder andere... Uh, even kijken hoor. Dat is... ja, zal ik maar beginnen? Ja, begin jij maar. 1 oktober veranderen een aantal dingen in Zandvoort. Ze mogen honden en paarden mogen weer op het strand. Ah, gelukkig. En de tijdelijke zoverparkeerregeling is afgelopen. Nou, daar maar ben ik heel blij mee. Doe, doe ze even niet tegelijkertijd. We hebben een voorbeeld van een paard en een hond. Op het strand? Op het strand, dat ging toch goed fout. Weet ja. je dat nog? Dat, die, die, dat paard werd lastiggevallen door die hond. En dat paard gaf dat die hond een, een, een trap. En toen uiteindelijk is die hond overleden, geloof ik. Of oh, oké. Okay. Ja, dat was toen even een fout. Ja, oké, okay, maar dat, dat is meer nieuws. Maar ja. dit, dit is een verandering. Dus ze, ze mogen weer samen... En uh, de tijdelijke parkeerregelingen, uh, die, die ging in per 1 juni. En daardoor was er tussen tot 1 oktober, dus uh, in de wijken Park Duinwijk, Oud-Noord en Zandvoort-Zuid, het Tranendal, een vergunning nodig om te parkeren. En deze vergunning, uh, de, vanaf 1 oktober vervalt die verplichting. Oké. Okay. Dus dat is in hier... Uh, de... Het is goed. Ja, precies. Laat je niet afleiden. Het uh, Joodse namonument wordt onthuld op zondag 3 oktober. Dus morgen, officieel om 12 uur. Uh, je moet uitgenodigd zijn. En uh, uiteindelijk moet je ook weer een QR-code laten zien. Nou goed, het is op de is Heem-, uit, Heems, ja, Heemskerkstraat. Uh, en op de Meskerstraat. En, en het is een grote monument. Namenmonument, alle namen staan erop vermeld. Er is vier jaar intensief aan uh, gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Het gaat ook over de Joodse en Bentveldse inwoners van Zandvoort. Die zijn weggevoerd uh, tijdens de Holocaust. Uh, uiteindelijk, uh, ja, om door, door daar die namen neer te uh, leggen, worden ze niet vergeten. Er wordt ook gevraagd: uh, QR-code, maar ook een hoofddeksel voor mannen. En verder de kleinzoon van Maurits uh, Frank. En was de voorganger van de synagoge destijds. Die, uh, die doet er een woordje. En verder ook uh, Jacques Gershaver. Voorzitter van de auschwitz Committee, Zou ook nog uh, daar aanwezig zijn. En, uh, nou goed, een praatje doen. Eindelijk. Ja. Hij is vernieuwd. Ik uh, moet nog even zeggen. Want uh, vorige week stond de kranten vol van. Maar uh, nu, uh, nu is het natuurlijk anders. Want je hebt nu, deze week is dus de week van de ontmoeting. En er zijn allemaal hele leuke activiteiten... Dus ga zeker even kijken, euh, want jong en oud kan diverse activiteiten uit gaan proberen en het is allemaal gratis, hè? Oh, Dus okay. ga, ga, ga erheen. Ik heb hier nou een PDF-file uh, kan... oh, ik vind niks gaal weg, hoor. Ja, blijf even. <laughs> nee, ik vind ik, euh, niks van mij. Ga even niks iets anders nee, doen. Blijf er wel even bij een uurtje. Ja, er is de beweegles en je hebt de depressie -steungroep. Is huh? er het Oktoberfest? Dat is, uh, was gisteravond en vanavond. Dat is dus. Uh, dat is makkelijk. Dat denk ik denk dat wel leuk vindt. het Oktoberfest. De <that> ja. depressiegroep de lijkt de niet zo leuk. Huh? Vrijdag 1 oktober, zaterdag 2 oktober. Kostte 10 euro, maar let erop. Telefonisch reserveren bij Els Kuiper. Oh, kijk, okay, okay. uh, nationale voorleeslunch is gisteren geweest. Een oud-Zandvoort-wandeling is vandaag. Tussen 2 en half 4. En uh, Freek uh, Veldwies gaat dus die mooie wandeling maken. Je kan, uh, je, uh, je, kan je aanmelden via info je kan Morgen kan je lunchen. Tussen 1 en 3. En... Uh, er is een generatiefoto die gemaakt kan worden morgen bij Pluspunt. En nieuwkomers verzanden niet, 4 oktober. En dat is ook in Pluspunt. De locomotief is er, Eetclutterblauwe Tram. En nou, er zijn gewoon allerlei activiteiten Precies. te doen. Er is uh, genoeg ha, even te doen kijken. en het is gratis om uit te proberen. Goed, leuk. Kioskhouders mogen voorlopig nog een jaar uh, op de boulevard blijven staan. En uh, goed, het, het, het, was natuurlijk, het kwam een beetje laat op gang vanwege die corona. En uiteindelijk uh, kunnen ze nu volgend jaar weer... Het was natuurlijk ook een uitprobeerslot. Die zou dit jaar aflopen, maar er komt nog een jaartje bij. En verder uh, spreken ze dan iemand, uh, Erik de Koning. Die uh, begon uh, meteen al toen het, uh, toen het kon zeggen, ik doe meteen mee. En toen hadden ze in het begin ze al wat moeite om het allemaal vol te krijgen. En nu komen het bedrijf echt langs. Die zeggen, oh, uh, hoe, hoe kan ik hier komen met een kiosk? Dus uh, nu is het de vraag wat ze na volgend jaar gaan doen. Komt er dan, komen er dan permanente kiosken? Uh, en hebben wij dan daar kans op om ook op in te tekenen? Of staan we dan helemaal gewoon uh, achteraan? Of hoe werkt dat? Of komen er weer gewoon van die pop-op uh, uh, kiosken? Dat is nog even onduidelijk. Daar willen ze wel even binnenkort wel even uh, duidelijkheid over hebben. Maar ja, volgend jaar. Komende dinsdagavond om 7 uur... is er bij Pluspunt in Zandvoort een, een meedenkavond. Als je wil meedenken over Zandvoort van... Uh... Uh, wat, kan er, wat kan er allemaal gebeuren? En ook voor COC en allerlei andere dingen. Meld je dan even aan via uh, een e-mail. Je kan een e-mail sturen met, jou, met jouw naam erin naar pluspunt. Kijk even op pluspunt.standvoort.nl plus Oké, okay, verder de Views mogen overwinteren. Hooghemeraadschap van Rijnland heeft ernaar gekeken. Die zegt van: jullie mogen blijven staan. Alleen moeten dan wel in 2024 de paviljoens enkele meters opschuiven naar de zee. Ja. En dat staat in de kustnota van de HHR Rijnlands. En dat ja, er is minder ruimte bij de duin om de duin te laten groeien. Maar dan gaan de, uiteindelijk de paviljoens naar de zee op, opschuiven. Dan wordt er wel vanuit gegaan dat de, het strand gaat groeien. Bij de zee natuurlijk. Want dan staat het uiteindelijk wel heel dicht bij het water. Uh, daar gaan ze misschien strand, uh, zand op spuiten. Maar uiteindelijk moet de duin groter worden. Ook tegen bescherming zo, ja. voor de veiligheid. Dus daar is nog wel wat te doen. Ook de reddingspost die hier geplaatst wordt. Natuurlijk, wordt ook dichter bij de zee geplaatst. Dat is natuurlijk ook wel makkelijker. Ja, ik bedoel, daar, nou, ja. ja. Er is nog een gratis advies wat je kunt krijgen. Via de gemeente en uh, Koninklijke Horeca Nederland. Vanwege de zware tijd die de ondernemers uh, met name in de horeca hebben gehad. En uh, vanaf 1 oktober kun je gebruik maken van een advies-voucher. Uh, want uh, vanaf deze dag kan je contact opnemen met de regio-manager van het Koninklijke Horika Nederland, Ivo Berkhoff. Uh, dus i.berkhoff, apenstaat, khn.nl. Dat is Koninklijke Horika Nederland.nl. En ik heb ook een telefoonnummer, staat in de Zandvoortse Plus. courant. Tot zover de Zandvoortse berichten. Ja. In out, do you care?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 Het, was het nou deze week de, de week van de pestweek? Pest ja. Was het, ja, precies. Afgelopen ja. Week. Maar het is ook uh, op de vijfde... Ja. is dat uh, diversiteitsdag? Diversiteits, oké. Okay. Dus dat uh, alle mensen die allemaal verschillend zijn, toch uh, allemaal. Er mogen zijn en zo. Oh ja, dan ja, Ik je altijd een beetje eng van als je dat. Ja, is iedereen mag zijn. De beste versie van jezelf. Ja, ja, precies. Dus kom samen en. Dat, nou, dat dat, alles dat, komt eraan. Dat is wel leuk. Ik, ik afgelopen week zag ik te kijken naar het programma. Dit was het nieuws ja. en dat was met Daniel Aden's onderhand. Ja. Dat is uh, stand-up comedian natuurlijk. Hij vond heeft, ja. heeft ooit de, de, de mooiste tekst die, een van de mooiste teksten die hij deed tijdens uh, zo'n stand-up comedian was dit. Was dit? Voor alle mensen in de wereld met een lichtfiets. Um, uh, doe even normaal. Nee, maar serieus, joh. hoe oud ben je nou? Joh? Ja, precies. Dat had ik al een beetje gevoeld met uh, het licht viezen. Maar op uh, zichzelf werd er gevraagd... Nog, heb, van, heb jij last of werd je vroeger nog wel eens gepest? Hij kwam met een verrassend antwoord. Hij zegt: nee, ik was eigenlijk gewoon een pester. En zijn theorie was ook het feit van... Je kan die gepeste mensen altijd wel aandacht geven, maar voor mij is dat niet het probleem. Volgens mij gaat het om het gevoel van de pester. Daar ligt de oorzaak niet. Ja. Pesten is natuurlijk eigenlijk dat je iemand uit het nest wilt duwen... omdat je bang bent dat jij geen ruimte of eten hebt. En ik weet nog, kijk, waarom ik mensen gepest heb... Uh, weet niet, zal wel iets te maken hebben met hè, dat ik ooit aangeschaft ben... door witte mensen die mij <lacht> voor een redelijke prijs ergens... <lacht> Nou goed, hij gaat nog een tijdje zeggen. Hij, ja, hij is gekleurd. Ja. Het is zo, uh, oh, uh, hij is Ik ken hem niet hoe heet hij? Daniel het Grappig is: van zijn eerste show praat hij heel lijzig. En dan schat je hem ook zo van: Jezus, wat, wat is er met hem? Maar hij doet het op zo'n lijzig manier dat het leuk is. Hij gaf wel een hele nieuwe insteek over het pesten en uh, gaf zelf ook toe dat hij pester was. Het is wel een beetje fout. Dat je denkt: van ja, eigenlijk kan je bijna voorstellen dat je gaat pesten. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je. Maar dat het kan gaat doen. ook zijn, natuurlijk dat je zelf kleiner dan alles bent, en dat je denkt van. Ja, de aanval is de beste verdediging. Dus als jij denkt van, God, ik word gepest. Ja. Weet je wat? Ik ga zelf pesten. Want dan, uh, dan word ik in ieder geval niet gepest. Ja, ik, ik, ik, ik zag er op één van was er ook weer aandacht voor. En dan was, waren er twee artiesten of zoiets: dus een jongen en een meisje, die maakten ook een plaat. En dat was een middelvinger naar de gasten die, ze hadden, die hun hadden gepest. En toen ik luisterde naar die muziek en ik dacht, mijn god, wat een muziek. Ik, ik noemde het geen middelvinger. Dit is gewoon, gewoon gemekker. Die had volgens mij veel beter opstandig op kunnen maken. Maar dat was er dus blijkbaar me niet. Het is gewoon een serieus probleem: het pesten. Het heeft vaak, wat Daniel Aarders ook zegt, te maken met de pester. Die heeft een minderwaardigheidsgevoel. Die, die denkt bij zo, ik ga die andere gast de grond in trappen, maar ben ik zelf wel beter. Het is gewoon kleuter ja, dus ja, het ook. dat is het ook. Dus uiteindelijk, uh, ja, Dat moet je in perspectief zien. En dat is soms wel niet zo makkelijk. En dan krijg je ook zo'n dodelijke van jou, want je moet gewoon over je eigen schaduw heen stappen. Ja, zeker. Weet, ja, denk... La, laat het achter je. Nou, Ik heb er niet zoveel last van gehad van pesten. Ik, mij maakt dat weinig indruk. ik de denk dat ze de daardoor gestopt zijn. Ik denk dat dat het ja, is. Ja, ik ja. weet het ook niet. Nou ja, of ik, bedoel... ik, uh, ik heb ook gehad iemand heel vervelend was. Ik zeg van, uh, waarom, als je gewoon zegt, waarom zeg je dat nou eigenlijk? En dan weet ze eigenlijk niks te zeggen. Nee, dan... En, dan zijn ze met stomheid geslapen. Ja. Oh, ik krijg een weerwoord. Dus als je inderdaad zoiets zegt van. Uh, uh, hoe heb jij problemen thuis of zo? Weet je wel? En dat, dan worden ze helemaal agressief. Ja, goed. Je moet natuurlijk ja. ook, ook wel een goede uh, achtergrond hebben. Je moet het ook thuis. Je moet ook wel flink van de tongriem gesneden zijn. Zeker als het een. En ja. een hele groep is die tegen je. Tegen je, over je staat. Als het één iemand is, kan je het nog zeggen. Maar, nou, het is één gast die een beetje in de war is, joh. Ja. Echt plannen maar het even. Ook isoleren die pesters, hè? Ja. Want ik weet wel, ik ken, uh, ik ken iemand. En die, die had dan ook. Want iemand nog altijd. zat te pesten. En toen was hij die persoon achterna gelopen. Toen uh, naar school. Die heeft, heeft die, die persoon gewoon één beuk verkocht. Bang, weet je wel. Kijk. Toen kijk. Was ja, dan, ja dan moet je, je, maar, je moet je maar eens ophouden. ja, dat, dat moet, je ook Want, wel letten. wat zijn er soms in zo'n groep zijn, het ook die kleintjes die dan zitten te pesten. is dat zo? ja, dat zie je wel vaak, hoor. oké. Okay. en of die dagen uit of nou, de vroeger hadden wij in we ook een soort kruidlergroep. Er was er één kleintje. En die heette volgens mij Boertje of zo. Maar die, die, die zat dan in de kroeg. Zat die mensen een beetje te jennen en te doen. En dan uh, werden die mensen agressief tegen hem. Omdat hij zo vervelend was. En dan stond die hele groep op. En dan ja. gingen ze even, vechten, even matten. Oké, okay, ja, lekker denkt, uitdagen. Kun je niks anders te doen, Maar ja, al die testosteron of zo. Ze kunnen niks aan doen, die mannen. Nee, nee het is ja. wel waar. Ik heb het ook bij mijn zoon al gehoord. Soms willen ze gewoon even uitproberen. Of ze iemand aan kunnen. Maar dat is eigenlijk geen pest. dat was gewoon vechten. We halen nu twee dingen door elkaar. Het wordt dus niet tijd voor die landenkeuze. Ik voordat we weten is niet al die tiener geweest. Moeten we weg. En Het is de police. Want Sting is natuurlijk jarig vandaan. 70 jaar oud is hij geworden. Dat is magic. Het is zo'n lekker nummer. En natuurlijk denkt iedere vrouw dat het over haar gaat natuurlijk. Dus het is gewoon een ego-strelend liedje. ja. mooie van dit nummer vind ik eigenlijk, Dexter allemaal niet, gaat het strakke drumwerk van Andy Summers is zo goed dit. Dit is echt zo prettig. En daar is natuurlijk bekend op het drumwerk van deze, van deze plaat. Goed, het is de uh, Toopak en tussen de staan we kijken nog even naar de dingen die gebeuren. Eén ding die had ik eigenlijk even vergeten, wil ik eigenlijk nog aandacht aan besteden, is uh, de man die ook uh, jarig is vandaag. Je kent hem van dit. Tony Scott wordt vandaag 50. Helaas gaat het niet zo goed met Tony Scott. Hij heeft MS. Hij is in de jaren 80 ontdekt. Hij had een, een jingeltje ingezongen voor iemand bij een piraat bij een radiostation. En uh, de broer daar weer van, die is eigenaar van Rhythm Import. Dat was echt een hele bekende platenzaak in Amsterdam. Kon je allemaal import kopen. En die vond, die vond het goed. Die zegt van, hé... Hey, je kan goed rappen. Wil je niet een platencontact bij mij tekenen? Toen uiteindelijk op 16-jarige leeftijd bracht hij zijn eerste singeltje uit. Dat heet Pick of the Pieces. Dat is een nummer van de Average White Band. En daar had hij dan tekst overheen gerappt. Ge en later kwam hij dus met deze. Chief Kom uit, maar hij had ook een andere plaat. Uh, even kijken. Nee. Nou goed, hij had nog een plaat. Deze uh, Tony Scott. En toen uiteindelijk werd hij een heel bekende rapper in de scene. Helaas... Um, hij uh, ging uiteindelijk lesgeven. En toen uiteindelijk kreeg hij dus in 2014 te horen dat hij MS had. En ja, nu kan hij niet zo heel veel meer. En, uh, hij woont nog wel in Nederland. Hij woont in Weesp. En, uh, nou goed, uh, hij was toen ook in de jaren 80... Uh, uh, was een van de eerste die electric Bookies uh, dansen. Oh ja. Weet, hij was toen onderdeel Ik van een electric dat jij, Bookie crew. Ik dacht dat jij het helemaal had geleerd. Maar... Nee, zover ging het niet. Ik kon <laughs> het ook wel, maar uh, nou, niet zo goed als hij. Hij was er iets okay. meer getraind. En goed, we dus stonden even stil bij Tony Scott, De chief. Okay. Er is, afgelopen maandag is er een man, uh, een bestuurder van een Tesla, is uh, betrapt op te hard rijden. Een motoragent die kwam bij twee metingen op een overschrijding van gecorrigeerd 30 km per uur. Maar die man had wel een heel bijzonder excuus, al dus de motoragent op Instagram zegt ja, die 100 km per uur is ingevoerd. Vanwege de uitstoot. Ik rijd in een Tesla, dus ik vind dat ik hard oh. mag rijden. Want ik stoot niets uit. Ja, heel goed. Dus de man krijgt toch een procesverbaal. Want te hard rijden is gevaarlijk voor het overige verkeer. En een grote mond. En bovendien verbruikt de man meer elektriciteit... doordat hij te hard rijdt. En ook dat is slecht voor het milieu, schrijft de agent. Nee, hij, hij, hij, krijgt geen, uh, hij, heeft, hij heeft de ambtenaar in functie niet beledigd. Nee, oké. Okay. Alleen als je Hitler goed had gedaan, had hij het echt flink. Ja, zeker als hij wat dat... gescandeerd had hier en daar, dan was hij zeker ja, precies. wel. Ja, dat is waar. Dat is ook ja, creatief bedacht. Van, ja, ik ben geen belasting. Goed, als we het toch over uh, auto's hebben. Uh, steeds vaker uh, worden rode kruisen genegeerd op de autosnelwegen. En dat scheidt de laatste tijd echt met 25% toe. Te nemen ook de boetes die worden uitgedeeld aan uh, wegmisbruikers die uh, verkeerd rijden, die nemen toe. Alleen het grappige is dat lees je allemaal zo door. Ook de wegwerkauto's raken soms echt tot los omdat de auto's er bovenop knallen. Gewoon omdat ze dan die automobilisten waarschijnlijk met allerlei belangrijke zaken bezig zijn in ja. de auto. Ja. het is ook gewoon raar dat je dat niet kan doen in de auto. Nou goed, daar worden ze dus natuurlijk wel binnenkort wel op aangesproken met alle camera's boven de weg. Dus dat is wel mooi om te zien. Maar uiteindelijk schijnt er nu ook. Um, dat uh, steeds meer mensen boetes kunnen uitschrijven. Er komen steeds meer BOA's... die langs de kant ook uh, nu de uh, uh, geautoriteerd... Hoe noem je dat? Uh... Geautoriteerd zijn de boetes uitschrijven. Precies. Dus ja. vandaar de boetes ja, ja, ja, ja. ook zo omhoog zijn gegaan. Ja. En als je door een rood kruis heen rijdt... en op die baan blijft rijden... is de boete 250 euro. Dus ik zou even nergens denk, de denken om dat te doen. En doe het dan niet vanwege die bond. Doe het gewoon omdat jij die wegwerkers wil beschermen. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat zijn ook... Vaders, van allemaal wel leuk maar zo. Ik, ik moet gewoon ergens op tijd zijn. Ja, Terwijl ja. het maf is, het minder druk op de weg, toch gebeuren dit soort dingen. Is het dan om uh, meer irritatie, dat je denkt van ja, je is een rood kruis, er is bijna niemand op de weg, ik kan deze toch pakken gewoon. Is dat het? Maar wij hadden vroeger hadden we altijd, uh, dat was een, een, uh, een uh, spreuk van de lagere school, van beter tien minuten later thuis dan vijf minuten eerder in het ziekenhuis. En dat vond ik eigenlijk wel dat ik dacht van ja, dat... Tien minuten ja, Niet, nee. geen half uur. Nee, maar ja, als je zo keihard rijdt, het is ook niet goed voor je hart. Nee, nee, maar de, de, het geeft toch een bepaalde spanning in je lijf en die stress is niet goed. Nee. Ik, ik sprak gisteren iemand die, die had plotseling 104, 244 om 140 bloeddruk, hè? Uh, huh? Ja. Was gemeten. Dat, zegt dat, niks, is, maar. Niet dat nee, is niet normaal goed. Normaal 80-120. Oh. Dit was dus 140-244. Zo. Dat is vrij, uh, ja, dat, dat is. Vrij, uh, nou, uh, ja. Oh ja, dan um, Goed, het zover even de, de, de harde uitslagen die we, wat we moeten hebben. Ja. Nieuwe plaat van de academic. Academisch opgeleid hier. No, uh, not your summer. Nee, helaas. Het is niet jouw zomer, joh. Je treft het niet. Dat is wel duidelijk. brain Oh, uh, het neusengeluid van de academic, oh sorry, het geluid van de academic, niet hard praten. Ja, yes, we krijgen een naam. Wat is een uh, geluidje dan? Zegt dat je? Door je neus te praten? Ja, dat je zo een beetje. Neus te Oké, oké. Nou goed, het, uh, goed, dit heet de Academic and It's Not Your Summer. Oh, sorry, je is niet enthousiast. Niet dacht praten. Nee, niet dacht praten. Niet dacht praten, anders hebben mensen er last van. Dat kregen we net de woorden namelijk. Goed, het is dus tegen het einde van het ruime we ja. Kijken we nog even de wereld in. Wat, uh, even nog dramatische dingen. Nou? Ik vond het wel een schattig bericht. Dat was een negenjarige jongen uit Voorburg. Die was vermist. Ja? Maar dat nou bleek het. Dus dat hij had een verwarde bejaarde vrouw geholpen. Want die mevrouw die wist haar woning niet te vinden. En uh, de moeder maakte zich zorgen... omdat hij niet thuis was gekomen voor het eten, die negenjarige zoon. Ja? En een vriendje van hem had hem nog wel gezien rond half zeven. Maar hij bleek zich dus ontferd te hebben over een 81-jarige vrouw... die haar woning niet meer kon terugvinden. En na een fikse wandeling door de gemeente... op zoek naar die woning, die ze niet konden vinden samen... kreeg het behulpzaamkeeltje kereltje Hij had een beetje honger. En tegen, hij nam de bejaarde vrouw mee naar een vastgoedketen. Trakteerde haar erop wat lekkers, dus blijkbaar had hij geld. En daarna is hij naar huis gegaan. <laughs> dan heeft hij die vrouw daar gewoon ergens in de buurt achtergelaten. Oh! En ze werd in de directe omgeving van het restaurant aangetrokken. En bleek dus woonachtig te zijn in Waddingveen. En de vrouw is door de politie thuisgebracht. Maar ik vind de... het wel grappig. Maar de vraag is natuurlijk wel: had hij nou echt dat geld of heeft hij haar gewoon gebruikt om. Hij heeft het uh, gewoon gerold. Hij heeft het ja, gewoon dat gerold. Dat weet ik niet. Nou, ik weet nou, het niet. Maar, maar wel schattig dan toch? Dat ja, hij een nou, kom maar, mevrouw. Ja. U lijkt op mijn oma. Ik breng u wel thuis, maar hij kon het ook niet vinden. Nou, ja, laat maar dan. <laughs> Ik ga hier links. Dag. Dag. Ik, ja, ik moet nu echt naar huis hoor. Ja. Want ik weet het ook niet meer. Nee. Zeg, zoek het even uit. Schattig ja. toch? Ik ja, vind het het schattig. ja, het was schattig. Het is leuk. Ja. Nou goed. Uh, ik wil zeggen, maak er een mooi weekend van. Het schijnt toch wel... Ja, het is, het is genoeg morgen. te doen. Het is genoeg te doen. Dat sowieso. Fijne dierendag maandag. Oh, ja. Geef je hond een extra kleufje. Nou, leuk. En uh, nou, hij mag straks op het strand weer, hè? Samen. Samen ja, met het samen met paard. Dus ja. hij, hij doet niks toch? Nee toch? Nee. Hij doet toch niks. Nou. Does, does your dog bite? Ja, dat It's not nou. my dog. Prettig weekend, we spreken elkaar volgende week weer. Hoi. Nieuwe aflevering. Ja.